1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad is bijeen om te praten over het bloedbad van woensdag in Egypte... waarbij zeker 638 doden vielen. Dat gebeurt na een oproep van de Turkse premier Erdogan. Die vindt dat het Westen te weinig doet tegen het geweld in Egypte. Voorzitter van de Veiligheidsraad is momenteel Argentinië. Dat land heeft het optreden van de Egyptische autoriteiten scherp veroordeeld... Maar VN-diplomaten verwachten niet dat de Veiligheidsraad met een duidelijk standpunt komt... omdat met name Rusland en China zich doorgaans niet uitspreken over interne aangelegenheden van een land. Nederland heeft de samenwerking met de Egyptische regering opgeschort. Dat zei minister Timmermans in het tv-programma Nieuwsuur. Hij noemde het bloedbad van woensdag schandalig. Timmermans zei te vrezen voor nieuw geweld de komende dag, na het vrijdaggebed.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 Een robot probeert de komende dagen een kluis in Uitgeest te kraken... waarvan de cijfercombinatie kwijt is. De kluis staat al twintig jaar in het Militair Museum Fort aan Den Ham. Wat erin zit is onbekend. Professionele kluizenkrakers hebben al geprobeerd de code te kraken... maar zonder resultaat. De robot gaat nu alle mogelijke cijfercombinaties uitproberen... om de kluis in Uitgeest open te krijgen.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 En ook in de tweede uur zit ik met mijn gast Jan van Loon hier, wethouder economie, cultuur en financiën van OS. Uh, we hebben het gehad in het eerste uur over de, de weg van de toekomst, de N329. Helemaal aangepakt, helemaal high-tech, helemaal mooi, uh, bijna klaar, uh, bijna geopend althans. Um... We willen graag met u praten over, over innovatieve ideeën in het uur. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Of vragen, misschien heeft u vragen of opmerkingen aan de wethouder. Dat kan ook. Bel ons, 0800-1121, gratis telefoonnummer van Casaluna. Mailen kan naar of twitteren, hashtag Dumos. Jan van Loon, even de, de, de, de innovatieve aspecten. De ledverlichting is innovatief... Die groen op gaat lichten zodra je in de groene golf zit. Eh, energie neutraal. Hergebruik van afval, van, van oud eh, eh, asfalt. Allemaal innovatieve aspecten. Er gaat straks stroom opgewekt of energie opgewekt worden uit het warme asfalt, wat door de zon verwarmd wordt. Eh, en we hebben het straks ook gehad over de manieren waarop de weg tot zand gekomen was. Waar we het niet over gehad hebben, is over de fietstunnels. Eh, uh, hoeveel, uh, hoeveel zitten er? Drie fietsen. Oh, is, oh sorry. Ja. drie stuk zitten eronder. Uh, maar die zijn anders dan anders. U bent op het begin gaan kijken in Zwolle. Wat wilde u daar zien? We hebben hele discussies gehad over fietstunnel. En uh, men wou eigenlijk uh, geen gebruik maken van de fietstunnel, want die vindt men sociaal onveilig. En wie is men? De bewoners. Uh, vooral de aanliggende bewoners die aan de andere kant van de weg. Uh, dus ik heb uh, echt moeten aantonen dat er wel sociaal en veilige fietstunnels zijn. En uh, Zwolle stond bekend, of staat bekend als een fietsstad. En uh, ik ben uh, naar uh, Zwolle gegaan. Ik heb daar rond gefietst. En ik heb voorbeelden gezien van hoe het wel en hoe het niet moest. Hoe moet het niet? Niet moet als je een fietstunnel ingaat. en Je moet nog een keer een bord maken. En dat je niet weet wat er aan de andere kant allemaal uh, te doen is. Dat je geconfronteerd kunt worden... Van, uh, dat er mensen zich ophouden in de fietstunnel. Dat, dat is gewoon heel af En eng en graffiti... En uh, ja, als je nou die fietstunnels in Os ziet, ja, die, die zijn echt uh, wat dat betreft heel anders. We hebben gewoon gezorgd, als jij de fietstunnel ingaat, in dan weet jij wat er aan de andere kant te doen is. We hebben een klein fragmentje van, van Omroep Brabant. Um, die hebben aandacht besteed aan de fietstunnel zoals jullie dat in, in Os hebben voorbereid. Laten we even naar luisteren. Deze tunnel die loopt onder wat ze hier noemen de Weg van de Toekomst door. Bij Single 4045, een fietstunnel. En dat moet de gezelligste tunnel van Nederland worden. En dus krijgen fietsers bij het binnengaan van de tunnel een vraag. In de tunnel krijgen ze beeld en geluid dat past bij die vraag. En bij het verlaten van de tunnel komt het antwoord. En de fietser heeft geen tijd gehad om bang te zijn. Een simpel psychologisch trucje. Maar de provincie ziet er wel iets in. Ook voor andere tunnels in Brabant. Ja, zeker op die plaatsen waar uit de omgeving ook blijkt. Dat mensen zeggen van ja, het is toch niet prettig om dat doorheen te gaan. Nou, en dit maakt het toch een stuk veiliger voor het gevoel en voor de beleving. Uh, Jan van Loon, ik snap dit volledig, maar uh, is dit nou niet uh, een, een tikje over de top allemaal? Een vraag die, uh, en, en geluiden die bij die vraag horen... zodat je dan al denkend door die tunnel heen gaat? Ja, je moet het van twee kanten. bekijken. Kijk, uh, we willen, ik heb het net aangegeven, een sociaal veilige fietstunnel. Nou, en dan hebben we dus gekeken, je hebt het net in het fragment gehoord... van hoe kun je mensen ook afleiden hè, van, uh, dat ze bezig zijn met die fietstunnel... door uh, met men bluetooth te werken en een smartphone... Natuurlijk, ik heb op dit moment uh, daar discussies over... en zeker omdat uh, dat in dat fragment werd dan ook nog een vogeltje uh, gehoord... En, en vernoemd. Dus ja, nu hebben we, hebben we de discussie van... Uh, zo'n vogeltje moet zoveel geld in ons kosten. Terwijl wat? we overal moeten bezuinigen. Wat kost dat vogeltje? Nou, de Pleasant Pass heet dat. En de Pleasant Pass, om die in een tunnel aan te dat leggen... Is, dat is het systeem? Dat is het systeem. Die kost ruim twee ton. 200.000 euro. Uh, en dat is geld dat jullie ook uh, kunnen gebruiken voor andere dingen? Nee, want het is uh, geld uh, wat door de provincie... zeg maar in kader van de weg van de toekomst en het sociaal veilig maken... dus het is ook weer zo'n innovatief idee geweest wat we in 2006 hebben bekeken, beoordeeld en besproken. En toen gezegd, dat gaan we realiseren. En daar zijn ze mee bezig geweest om dat uit te werken. En anno 2013 krijg je daarover een discussie van... Uh, ja, moet het zoveel geld kosten? We hebben het overigens ook maar in één tunnel uh, gerealiseerd. En de praktijk moet straks uitwijzen... of het dan wel echt ook met sociale veiligheid heeft te maken of niet. Ja, um, en, en of het überhaupt werkt. Want Ik kan me voorstellen dat het ook nog... Dit soort systemen kunnen ook net zo goed na een tijdje uh, het niet meer doen. Ja, het, ga, het gaat werken. Ja. We, uh, maar, dus niet, maar achteraf gezien toch niet een beetje gekkigheid allemaal, dit? Over de top, nee. te ver? Nee, ja, maar uh, je weet niet wat voor discussies ik heb gehad... over sociale, veilige fietstunnels. En uh, in, in die discussie uh, past dat. En ik, ik kan me je vraag helemaal eigenlijk ook wel voorstellen. Maar in, de, in, in het perspectief van toen, van die discussie over, over de fietstunnel... en over de weg van de toekomst, heeft het gepast... Heb ik ook goed begrepen dat ook in, in, in fietstunnel ook je naam in beeld verschijnt als je erin rijdt? Ja, je kunt je aanmelden hè, dat je gebruik maakt van, van de fietstunnel. En eh, nou, de, de, de smartphone. En als je dan de fietstunnel dus inderdaad eh, inrijdt en eh, je wordt herkend, dan krijg je ook meteen eventueel, kun je, eh, krijg je een vraag voorgelegd. En je wordt zelfs als je als het wil met, met naam genoemd. En dan ga je nadenken over een vraag en of, wat, wat zou het antwoord kunnen zijn. En voordat je de fietstunnel uit bent. Uh, wordt dat uh, met dat systeem.? Krijg je die vragen of antwoord? Maar waar, waarom zou je überhaupt. In een fietsstunnel willen zien, Jan van Loon, goedenavond. Nee, maar dat krijg je niet te zien. Het is echt een, iets, iets persoonlijks met een boodschap of een vraag of een antwoord. Het is. Uh, maar het gaat even... Uh, ja. Maar hoe zit het met privacy dan? Want op, op dat moment ben je ook herkenbaar uh, en, en zichtbaar voor iedereen. Ja, maar je hoeft je niet aan te melden. Als je daar geen gebruik van maakt, dan, dan, dan doe je het niet. Dus, maar je kunt er gebruik van maken door je via een website voor, voor dit systeem aan te, uh, aan te melden. Oké, okay, goed. Je kunt het ook niet doen. Ja. zoals <laughs> met zoveel dingen. We gaan, uh, we gaan even naar een luisteraar. Anneke heeft uh, gebeld op 0800-1121. Anneke, goedenacht. Uh, goedenavond. Je mag het zeggen. Uh, ja, ik, uh, ik wil de wethouder van Loon. Ik ben Anneke Willemen. En ik woon heel dicht aan de N329. En ik wilde hem eigenlijk zeggen dat... Uh, ik ben heel lang ook uh, betrokken geweest... of in ieder geval mee, mee hebben mogen denken. En, uh, en onze buurt ook... Over de nadelen die er waren, maar ik ervaar het nu eigenlijk alleen uh, allemaal heel positief. Vertel even dat... Anneke over die, die, die nadelen, de beren op de weg die jullie aanvankelijk zagen. Um, die, de nadelen. Nou, in het begin is er ook uh, over gesproken dat een, het, de weg die lag eigenlijk tussen Bergen en Os. En ik woon aan de, net aan de rand van Os en Bergen. Heel veel fietsers komen ook altijd bij ons door de straat... en zullen straks ook weer komen. En er is ook even gesproken over, de, over die, uh, de, de, de doorgang van Os naar Bergen... voor autoverkeer en zo, af te sluiten. Dat wij allemaal om moesten rijden. Dus daar is eigenlijk mee gestoeid. En ja, dat, uh, dat is allemaal heel, heel, heel Wat, goed begeleid. Vindt, want want dat zag je helemaal niet zitten, dat omrijden? Nee, nee, nee. Want heel veel mensen van hier die gingen ook in Bergen boodschappen doen... en andersom ook mensen van Bergen... Die kwamen echt, echt, echt, echt bij echt oude Osserwinkels, bij de Slager en zo, ook altijd boodschappen doen. Dus. Maar die weg is mooi opengebleven. Uh, ja, wij, wij zijn de afgelopen zomer eigenlijk heel vaak van Os naar Herpen gegaan. En dan gaan we door Bergen. En uh, nou de laatste weken, wij komen aanrijden gewoon op de Zijwegen, de Gasstraat. En ja, dan, dan zie je gewoon, waar je vroeger lang moest wachten, ook om dat licht op rood staan te welden niet zoveel verkeer was, schiet het nog heel gauw eventjes weer op groen ja. en dan rijdt het. En ja. Uh, ja, het is gewoon heel positief. En, en andere dingen waar, waar bewoners of mee heel erg op letten, Geluid, uh, ja, uh, uh, ja, geluid stank? Geluid, geluidsoverlast, fijnstof, het remmen van de vrachtwagens waar wij vroeger toch heel veel last van hadden hier. En ook vanwege toen de, de, ja, de vroegere spoorwegovergang. Nou, door die mooie tunnel gaan die vrachtwagens. Ze hoeven niet meer te stappen daar allemaal als die treinen kwamen. Dus ja, er was gewoon denk ik een hele ja, opstapeling van angsten. Ja, ja, precies. Angst betekent dat bewoners het in eerste instantie helemaal niet zien zitten. Ja. Um, ja. Wat is bij jou het kantelmoment geworden? Dat je dacht van god, het is eigenlijk toch wel best wel leuk wat er allemaal aan het gebeuren is. Uh, nou, Het kantelmoment is gewoon, eh, als we naar de berg willen, het gemak dat je toch veilig over kunt steken, dat je niet eerst uh, weer indust in de op moest, over de gevaarlijke kant, single, de spoorlaan en alles. Het is, uh, dat is voor mij het kantroenmoment geworden. Ja, ja. Toen ja. duidelijk werd dat en, ook, dat... en ook, ik vind ook heel mooi, die zonnepanelen, die mooie bomen die bestaan. Prachtig. <laughs> Prachtig. Ja, het ja. grappige is, Eva Meijs, die schreef een mailtje... Uh, door het enthousiaste verhaal van de heer Van Loon... neem ik me voor om een ommetje naar Os te maken, goede verkoper. Nou, nou, je, hebt, je hebt het nummer twee. Ja, uh, nou, doet... Dat was echt die weg. Nou, het is, het is heel wijd. Het is heel wijd, terwijl wij vroeger... Ja, dat, dat stukje heel vaak ja, over moesten steken. En dan moest je de bocht echt goed nemen. En dan moesten niet de grote vrachtwagen staan. Want dan werd het moeilijk. Ja. En ik rijd daar gewoon met een gewone auto. Dus. Maar, en, en nou, het is allemaal zo wijs. Misschien is, is het ook nog een klein beetje vakantietijd. Dat weet ik niet meer. Nou, een klein, klein beetje veel... wel nog, ja. En, ja, en Anneke, ben... je zei net uh, dat je ook wel, wel uh, meegeholpen hebt. Wat heb je precies gedaan? Nou, meegeholpen. Ik zat toen in de... Ik zat nog in de wijkraad, toen kwamen de plannen al. Dus toen mocht, mochten wij gewoon al de knelpunten doorgeven en later... Ik ben wel altijd heel trouw naar de vergaderingen gegaan en de inspraak. Ja, zo, ja. zo ben ik. Oké. Okay. Ik, ik meen dat. En ja, ja, ja, de eerste bijeenkomst was eigenlijk... Ja, dat lag niet aan de gemeente, denk maar er was toch iets met de communicatie misgegaan... dat de bewoners van onze wijk eigenlijk het niet wisten. Maar er is... Nog op plaats is dat vanuit de gemeente, Kijk, ik dacht meneer de hoog zelf, maar die heeft toen uh, gezegd van nou, uh, nog 14 dagen, kom maar met de reacties. En dat, dat heeft toen prima gewerkt. Oké, okay. dank voor ja. bellen. Dank je ja. wel, Anneke. En, en, en een compliment voor de manier waarop de buurt op de hoogte is gehouden. Oké, okay, daar gaan we het even ja? verder over hebben. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kaaseluna. Vraag aan de wethouder, opmerkingen ja. over uh, innovatieve ja. ideeën. Als u er zelf ook heeft, misschien heeft u wel innovatieve ideeën. Dan kunt u ons bellen op dat nummer 0800-1121. Jan van Loon, die communicatie, uh, eerst u we hebben het ook al even, heel, heel even over gehad. Um, op wat voor manier hebben dat, dat, heb u dat echt anders gedaan dan bij andere grote uh, projecten? We hebben daar meteen prioriteit aan gegeven. Anneke die, die vertelde het nat. We, we hebben een wijk- en dorpsschade. Die hebben wij meteen geïnformeerd. Dat betekent dat je al een heel groot gebied hebt die over de reconstructie en, en, en daarover gaat. Die hebben informatieavonden gehouden. Heel belangrijk is ons informatiecentrum, uh, die hebben wij ingericht. Die staat dagelijks open voor mensen die vragen hebben. Dus daar kunnen ze naartoe komen. Onze projectleider die is daar dagelijks uh, aanwezig. We hebben een hele informatieve website. Hè, de uh, wwwn N329 Weg van de Toekomst. Kan iedereen nog op kijken. Staat er staat heel veel informatie op, die hebben wij uh, uh, opgericht. Nou ja, ik zei al straks al: we hebben creativiteitssessies, we hebben de mensen uitgenodigd om uh, mee te denken. En uh, nou, ja, wij hebben nieuwsbrieven hebben wij, uh, in, in het leven geroepen. En waar zeg maar, bijzondere momenten waren van overlast. Inclusief het bedrijfsleven. Ik heb uh, een, he een groot aantal uh, sessies gehad met het uh, bedrijfsleven. om hen te informeren over de voortgang. en over de overlast die er kon ontstaan. Want het bedrijfsleven van ons heeft echt de afgelopen 2,5 jaar. Heel veel overlast gehad, maar ze, euh, ja, met, met waardering hebben ze dat allemaal euh, geaccepteerd. Ja, Dat is dus een heel communicatietraject. Anneke zei het net al, we zijn geïnformeerd, er zijn brieven rondgestuurd. In dat weekend ligt het spoor eruit, u kunt meer overlast damwanden slaan, hè? dat moet ook gebeuren, hè? Voor, voor water. En, en, nou, dat geeft een herrie. En dat gebeurde ook tot, tot zeg maar in, in, in de avond. hebben wij de mensen netjes over gemeer, geïnformeerd. Dat is allemaal op bewoond gebied waar we het ja, over hebben. en dan vertel ik je nog het mooiste daarvan. Uh, we wisten dat er één weekend was waarin die overlast heel sterk zou zijn. En toen hebben wij de mensen die direct daarbij betrokken zijn... een weekend aangeboden om elders te verblijven op kosten van de gemeente. Had je niet beter een popconcert uh, ter plekke kunnen houden, hoor je ook niks meer? Een popconcert? Ja, ja. daar zou ik wel Bruce Springsteen uit willen nodigen. Maar, ja, nou ja, we gaan dadelijk uh, bij de opening van de weg gaan we daar ter plekke iets doen. Want we gaan natuurlijk, uh, 8 september is dat, zondagmiddag om 4 uur, wordt een deel van die weg afgesloten. Maar dan past het wel in het perspectief van deze tijd. We houden de opening wel, uh, wel, wel sober. Maar nu betrekken wel de, de bewoners erbij. Goed, we gaan even naar muziek luisteren en dan praten we verder. Als u wilt reageren of zelf een innovatief idee hebt... op wat voor gebied dan ook, altijd leuk om te horen. En u wilt het met ons delen, doe dit op 0800 1121. I never asked if we'd follow Idol met Sweet 16. Te gast ook in het tweede uur Jan Verloon, wethouder economie van de gemeente Os. De, um, de meest innovatieve weg die misschien ooit in Nederland aangelegd is. Daar hebben we het over. Die gaat binnenkort open. Um, Paul hebben we aan de telefoon. Paul, goedenacht. Uh, Goedemacht. Uh, ja, ik had een uh, luisteren naar, uh, naar uh, het project. en ook de manier waarop het gefinancierd is. viel me eens binnen wat beslist niet uniek is, maar ik wou het toch even kwijt. Uh, er is in, uh, voor de financiering van dit project gebruik gemaakt van geoormerkt geld. Dat wil zeggen, uh, een deel van de bedrijven uh, in Os heeft uh, iets extra betaald om de financiering van het project mogelijk te maken. Uh, ik zou graag zien dat het wat vaker gebeurde in Nederland. En Het zou ook heel goed zijn als andere uh, laten we zeggen financieringen die door de overheid gepleegd worden voor, uh, uh, op deze manier wat strakker... Uh, in het gereel gehouden werden door um, het geld wat bestemd is voor bepaalde projecten, er ook naartoe gaat. En het schoot me net binnen. Ik denk, nou, ik laat de weer even los. Het valt een beetje buiten het project. Van de weg, um, als men dat bij de omroep gedaan had, bij het, om, bij het opheffen van de dienst omroepbijdrage. Ja. dan was het ook gelazen over die bezuinigingen niet geweest. Dan had de omroep nu 70% meer geld gehad dan het nu naartoe gaat. Ja, het was gewoon meegroeid met met, met, met, met uh, inflatie. Met het inkomen gewoon, ja. ja. Ja, Jan van Loon, reageer er even op. geld dat dat specifiek bestemd is voor een specifiek doel... en dat ook dus daarvoor gebruikt wordt? Ja, goed, we proberen dat inderdaad meer te doen. Het bedrijfsleven, kijk, ik heb straks aangegeven... dat hij voor het bedrijfsleven van immense een, van een belang was... om deze weg aan te leggen. Nou, de gemeenten hebben ook niet al dat geld aan tafel liggen, dus op tafel liggen. Dus wat dat betreft uh, ja, heeft het gewoon heel goed uitgepakt... om op deze manier uh, vanuit de gemeente de weg uh, te financieren. En ik ben het uh, eens, uh, het zou uh, wellicht nog op, op meerdere gebieden uh, uh, kunnen... Noem eens wat. Nou, wij, wij, wij op een gegeven moment... wij hebben ook uh, in deze moeilijke economische crisis... zijn er een aantal uh, projecten. Dan gaat het vooral om, om, om samenwerking, verbindingen te leggen. Dan zijn wij dus ook uh, bezig. De kracht van ons uh, noemen wij dat in, in de term. En uh, daar hebben wij ook de Bank bij betrokken. Onze ondernemersvereniging bij betrokken. We hebben een, een grote financiële pot gemaakt... waarin we in deze economische crisis... we hebben MSD in ons uh, gehad... dat we toch projecten kunnen financieren om daaruit te komen. Dus dat doen we gezamenlijk. Ja, maar goed, dit, dit project uh, uh, is, is gestart in de periode dat het geld nog tegen de plinten klotse. Um Um, zou dat nu ook nog kunnen? Een bedrijventerrein grond uitgeven en dan uh, daar een opslag op leggen? Uh, eerlijkheid gebied te zeggen van uh, dat is moeilijker. Waarom is het uh, moeilijker? Uh, omdat de bedrijven ook anders kijken op dit moment ten aanzien van kopen bedrijventerrein. Het gaat hem niet altijd om de, om de kwaliteit en, en et cetera meer, want dan zou ik er nog best 15 of 20 euro op uh, willen zetten. Maar er zijn heel veel gemeentes die hun grond uh, kwijt willen. De hele vastgoedmarkt zit op slot en dat betekent uh, als wij onze normale Prijsvragen wat de grondwaarde is en dan hoeven ze maar bij buurgemeenten te zijn of ergens anders. En die gaan er gewoon vlot uh, flink eronder zitten. En dan is een afweging van zo'n bedrijf om wel of niet naar ons te komen. En we hebben ze wel heel graag in ons, mede vanwege de werkgelegenheid. Ja, ja. Mag ik, mag ik er iets bij zeggen? Tuurlijk, Paul. Het mes smijt natuurlijk wel aan twee kanten. Die bedrijventerreinen die zijn nu meer waard omdat ze beter bereikbaar zijn. Die bedrijven uh, die zijn beter bereikbaar en hebben daardoor minder kosten. Ja. Dus um, uh, uh, Ik begrijp best dat veel bedrijven zeggen, je kan bij de buurgemeente voor 20 euro per meter uh, ook terecht. Maar als je door, door, doordenkt en, en, en wat verder kijkt, dan zie je dus dat een, uh, een bedrijventerrein wat goed ontsloten is met een, met een goede toegangsweg, dat dat heel veel waard is. Ja, Paul, daar ben ik het verstrekt met je eens. Maar nou, we, we worden wel geconfronteerd van, van een beslissing op een gegeven moment... dat inderdaad vanwege die factoren die jij noemt... het liefst naar ons zouden komen. Maar dat ze in een andere gemeente, en ik noem ze nu even niet... Eh, maar ook in Brabant, 25% reductie krijgen eh, op een bestaande locatie in dit geval. En dan, ja, dan is die investering voor, het, eh, voor dat bedrijf toch eh, naar de andere kant gegaan. Ja, nee, is begrijpelijk. Iedereen heeft zijn grenzen. En soms kun je er niet overheen. Ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dank voor bellen, Paul. Graag gedaan. Hoi. Dag. Wilt u reageren? 0800 1121, Dat is het telefoonnummer van Kasteluna. Uh, Mee kan dan naar Twitter, uh, Twitteren, hashtag Dumos. Daar kunt u uw reacties op kwijt. Um, Jan van Loon, we hebben het over uh, de weg gehad. Um, we hebben het nog niet zo heel veel over de man gehad. Um, wat, wat is uw eigen achtergrond eigenlijk? Ik heb een financiële opleiding uh, genoten. Dus ik ben een echte cijferman. En uh, nou, ik heb uh, voorheen uh, heb ik al uh, bij gemeenten op uh, de, de afdeling boekhouding, heette dat toen nog met een oud woord. Uh, heb ik uh, gewerkt en begrotingen en jaarrekeningen gemaakt. Toen ben ik uiteindelijk uh, vanuit financieel perspectief controle geworden bij een grote culturele instelling in, uh, in Uden. En uh, nou ja, van, uh, daar werkte ik al enige tijd en uh, daar uiteindelijk uh, vanwege positieverandering en alles algemeen directeur uh, geworden. Zonder dat ik zelf veel verstand had van uh, muzieknoten of uh, beelden en kunsten maken. Maar goed, daar hadden wij onze mensen weer voor. En uh, ja, toen kwam de hele mooie baan uh, van, van wethouder in, in Os in, in januari 2003. Maar voor 2003 had u niks met de lokale politiek van doen? Jawel, ik, ik ben vanaf 1986, me, heb ik mede, Gerard Ulijn is de andere mede deze partij opgericht, in een kleinere gemeente die toen nog zelfstandig functioneerde. Wat was de reden om dat te doen? Je werd gevraagd. Nee, uitzichten. Ja, uh, ja, nou, ik was politiek uh, zelf, zeg ik, uh, niet uh, echt uh, georiënteerd of geïnteresseerd. Ik was wel voorzitter van, een, uh, van onze lokale voetbalclub in een klein dorp. En ja, zo werkt dat gewoon in de politiek. Je zoekt uh, mensen die, uh, die met een behoorlijke aanhang kunnen, kunnen zitten. Nou, ik was natuurlijk wel bekend uh, in, in, in, het, uh, in ons dorp, Magaren in dit geval. En uh, toen werd gevraagd of ik geïnteresseerd was. Nou ja, ik werkte bij een gemeente, ik wist diverse achtergronden die mij ook niet altijd uh, zinden. En na uh, goed overleg thuis, en, en uh, toen heb ik besloten om mee te doen. En ik werd vanwege mijn kennis en et cetera meer... meteen op de tweede plaats uh, uh, gezet. En onze partij, de nieuwe partij, deed het goed... want ik mocht meteen in de raad uh, zitting nemen. En zo uh, uh, weet je dat je veel kunt betekenen voor je, voor je burgers. Je krijgt toch een bepaalde positie. En uh, zo ben ik eigenlijk uitgegroeid tot... Uh, ja, nu, uh, 28 jaar later, dat ik er nog steeds in zit. Angelique Stopen stuurde een, een mailtje. Ze, heeft, ze zeg, schrijft... Uh, Goedenacht, ik rijd regelmatig op deze weg. Uh, we hebben het over de, de weg van de toekomst. Uh, Vooral s'nachts tussen Os en de aansluiting A50, A59. En ik vind de groene ledverlichting op de weg niet prettig. Het lijkt wel een landingsbaan. De weg kent verder geen verlichting door lichtmasten... en daardoor is het in het donker een rare vertoning. Voor het beeld is de weg ook smaller... waardoor inhalen een onzekere actie lijkt. Ja, zo is dat. Ja, dat is een subjectieve beleving. Hè. Ik heb straks verteld dat het inderdaad lijkt op een landingsbaan. Hè. Daar kan ik me helemaal bij voorstellen dat ze dat aangeeft. Ik heb straks ook verteld, anderen ervaren deze verlichting wel als, als heel prettig. En in dit geval ja, het tegenovergestelde. Ja, dat is heel subjectief. Ze vraagt zich bovendien af wat de, veilig, of de veiligheid niet in het geding komt als er sneeuw ligt. Want die ledverlichting is op de weg geplaatst en dat zijn obstakels. Hoor. Dat is een goede trouwens. Ja, die, die vraag krijg ik meer. Nee. Nee, dus. Uh, want die ledverlichting in die weg is zodanig gemaakt dat er gewoon uh, als de weg uh, vrij wordt gemaakt van sneeuw, dat ook de ledverlichting daarbij uh, zeg maar ook uh, betrokken kan worden. Dus die wordt daardoor niet beschadigd of aangetast. Daar kunnen we gewoon met sneeuwruimers erover heen. Nee, maar de eerste beste sneeuwbui gaat wel over die ledverlichting heen. Dus het licht verdwijnt aanvankelijk wel totdat er. Uh, zout overheen gaat dan wel een uh, ja, maar, uh, veegwagen? Bij zulke toegangswegen zoals uh, deze weg van de toekomst en, en N329... We, uh, we volgen natuurlijk ook wanneer uh, er vorst is of sneeuw komt... dan worden er al vaak al preventieve maatregelen genomen... om te voorkomen dat er sneeuw uh, blijft liggen. Ja, klinkt heel Altijd. leuk, klinkt heel logisch... maar u zult ongetwijfeld zelf ook in de auto... Wel eens een keer een sneeuwbui terecht zijn gekomen. Ja. Uh, dan dank je god op je blote knieën... dat er uh, portaalmasten boven zitten die licht strooien. Ja. Nou ja, goed, ik praat nou iets over waar nog er geen ervaring mee is natuurlijk. Hè. Maar het, we, we hebben er wel over gesproken. Dat blijkt uit, uh, uit mijn reactie. Maar uh, de praktijk zal dus uh, dit in de toekomst moeten uitwijzen. Maar uh, er is mij verteld dat, uh, dat er zodanige ledverlichting in de weg is gesitueerd... die meteen sneeuwvrij gemaakt kan worden ja, althans, ja goed, oké, okay, nou, dat is een kwestie van afwacht. Um, Eliteeuw, die uh, schrijft uh, geweldig die weg. Uh, maar zoals je gast spreekt over fietstunnels, dat bevalt me niet zo. Hij spreekt over sociale onveiligheidsgevoelens... en suggereert daarmee dat het niet echt onveilig is... maar alleen als onveilig wordt ervaren. Dat roept bij mij irritatie op. Hij moet toch weten dat vele vrouwen, en misschien ook kinderen, mannen weet ik niet... dit niet alleen maar als onveilig ervaren... maar dat de potloodventers de tunnels dus ook bezoeken... en mensen de stuip op het lijf jagen. Ik snap dat dit een dilemma is, onveiligheid en onveilig voelen... maar het los je niet op door kunstmatig vogelgeluiden en vragen die afleiding geven. Ik voel me daardoor niet erg serieus genomen. Ik krijg het gevoel dat mijn angst tot een zekere mate van aanstellerij degradeert. Dat zijn, dat zijn heel wat woorden, ja. Nee, dat is. Uh, kijk, uh, uh, we hebben gezegd: we hebben nu fietstunnels uh, uh, ge geregeld, uh, gerealiseerd, waarvan wij uh, uh, met de Fietsersbond ook uh, besproken uh, en met andere deskundigen, waarin die so uh, het gevoel van sociale onveiligheid naar onze mening is, is, is, is weggehaald. Ik ken ook de discussie van, van die on onveilige fietstunnels. En uh, ja, met die, met die Pleasant Pass, die zit ook maar in één in van de, de, de drie uh, fietszones. en in die andere niet. Maar ik heb het echt nu over dat die sociale veilige fietszones door goede verlichting uh, toe te passen, door ze breed uh, te maken, door te weten wat aan de andere kant gebeurt. En ja, die potloodventers, ja. Dat weet ik ook niet, maar uh... nou ja, kijk, wat, wat zij zegt is, dus, dus je maakt het eigenlijk tot een gevoelskwestie, terwijl het een feitelijke kwestie is. Want er lopen gewoon van die engels rond. Ja, die maar, die ja, ja maar niet, met vogelgeluid, toch? Maar dat, dat, ja, goed. Maar dan heb je het over de type fietstunnel... waar we dus straks die discussie over hebben gemaakt. Maar deze fietstunnel, die ook nog eens een keertje van een voetgangerspad is voorzien... die is heel breed uitgemeten, volop uh, verlicht, uh, brede wanden. Dus ja, uh, die, die mensen waar we dus nu over praten... kunnen op elke hoek van de straat en in elk park natuurlijk uh, staan. Maar hoe voorkom je maar, is, dat, die, dat die daar vrouwen lastig vallen? In een fietstunnel? Nou, op dezelfde wijze als dat ze elders gewoon niemand moeten, moeten lastigvallen. Want uh, uh, bij deze fietsen die zodanig verlicht is en ook uh, stevig wordt uh, gebruikt, uiteraard niet, niet s'nachts, maar dan, dan vallen ze echt op hoor. Ja. Goed, maar, maar op zich de innovatieve ideeën die er nu zijn, die, die, die raken niet dat aspect. Nou, uh, ik, ik, ik, ik kan de aanwijzing geven, ik, ik heb een folder laten maken... om ook de, onze gemeenteraad te overtuigen dat de fietstunnels die wij nu realiseren... echt ook innovatief is. Die staat op de website die ik straks heb genoemd. We moeten maar eens even, even opkijken. En ik wil best daar ook nog eens een keer een discussie uh, met deze persoon over. Maar wij menen dat we met deze uh, fietstunnels uh, met de aspecten die ik net heb genoemd echt uh, voldoende veiligheid kunnen creëren. Goed. Um, die veiligheid is van belang. Uh, het innovatieve karakter, daar hebben we het uitgebreid over gehad... is, is natuurlijk datgene wat het bijzonder maakt. Een daarvan is uh, de, de, de, de, de verwarming die er straks uh, onder uh, het asfalt uh, vandaan gaat komen. Uh, enig idee uh, hoeveel energie dat gaat... Nee, dat kan ik niet. Uh, het mobiliteitscentrum, het gebouw wat we dus willen realiseren, kan daar helemaal mee, mee voorzien worden. Wij hebben wel uh, bekeken dat kan de hele weg niet uh, voorzien worden hè, om uh, warmte uit asfalt te halen. Want dat is natuurlijk ook een hele nieuwe en een moderne techniek. Maar dan is die investering, want je moet toch altijd een kosten-batenanalyse maken. Uh, dan is die zo hoog. En dan is ook nog eens de vraag van uh, de warmte die je eruit haalt. Kan ik die kwijt aan de aanliggende bedrijven wel of niet? En daardoor hebben wij de afweging gemaakt om niet de hele weg van, uh, van asfaltwinning uh, uh, te voorzien. Lo Louis belde. goedenacht Louis. Goedenacht. Ik hoorde net over die directverlichting. Ik ben een oud Rotterdammer, ik ben al ver in de tachtig. En ik weet, Rotterdam is gebombardeerd. Hè? En toen moest alles nieuw aangelegd worden. En toen hebben ze ook stadsverwarming gekregen. En hebben ze uh, de buizen die de warmte naar de flats of naar de woningen brengt... hebben ze onder de weg gelegd iets minder geïsoleerd, waardoor in Rotterdam grote gedeelten van de wegen geen sneeuw blijft liggen, want die worden als het gaat sneeuwen automatisch, we zijn automatisch verwarmd. Ja. En dan dacht ik bij die ledverlichting, ze hebben notabene eh, verwarming, krijgen ze dan onder het afval vandaan. Dan kan er toch een draadje wat, of, of iets, ik denk een draadje wat warmte afgeeft of, of een buisje, dat weet ik niet. Hè. Maar technisch kan dat. Die langs die over of langs die ledverlichting eh, ligt, waardoor die ledverlichting niet besneeuwd wordt omdat ze warm is. Zo, een soort mini eh, elektrisch dekentje eromheen. Er langs, dat de lampjes een heel klein beetje uh, warmte afgeven... alleen als het sneeuwt. Dus in Rotterdam wordt dat altijd gedaan, dus ook in de zomer. Hè, omdat het, nou, in de zomer brandt de niet, maar ja. de hele winter Als sneeuwt het helemaal niet, wordt de weg een beetje verwarmd, een beetje verlies. Uh, door minder ja. te isoleren, maar de weg blijft sneeuwvrij. Jan van Loon reageert. Nou, de weg is sneeuwvrij hebben we wel uh, overwogen, want... Uh, Kijk, je kunt natuurlijk ook de afweging maken om de weg uh, van warmte te voorzien in de winter, waardoor je niet meer hoeft te strooien. Ja. En uh, dat hebben we overwogen. Maar ja, goed, het is een weg van 6,5 kilometer lang en dan ook nog nu eens keertje vierbaans. Ja, maar 6,5 kilometer lang alleen de ledverlichting, dan kan die niet besneeuwd worden, al valt het niet hoeveel sneeuw. Die sneeuw blijft ook de ledverlichting niet verlicht. En niet liggen. En is het, zoals die meneer dat pas, is dat wel veilig. Hè? Als er sneeuw opvalt, dan kunnen ze sneeuw opruimen. Ja, dat moet dan ook nog verzijden die ledverlichting geworpen worden. Hé? Nee, gewoon een, een ja. warmte. Nee, punts, punt gemaakt, punt gemaakt. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel een innovatief idee, maar ik ben geen techneut om te weten van, in die zin, ik ben ook maar een eenvoudige wethouder wat dat betreft. Niet de techneut om te weten of wat u aan geeft, of dat wel of niet... dat kan men toch vragen? Ik kan vragen, maar het is wel zo, de weg is klaar, hè? Ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik. Maar uh, goed, uh, uh, ze zijn met heel veel belangstelling, luisteren ze in ons nu ook naar dit programma. Dus uh, ik ga het eens met de projectleider kijken. Want ik heb u al aangegeven, de ideeën en alles worden geëvalueerd. En uh, wat u heeft aangegeven, ik weet het niet, maar ik nee, neem het wel mee. Vind het die er wat op ja, dat ga ik, dat ga ik ja, navragen. Dan kan het er volgende onderweg gedaan worden. Ja, wat, wat Louis ondertussen vertelt over uh, de Rotterdam situatie met, uh, met de stadsverwarmingsleidingen. Uh, dat klinkt bij Jan Verloon ook alsof er toch wel heel erg veel energie dan verloren gaat ook. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar het is uh, het, ze hebben dat in wat ja, dat is uh, direct na de oorlog aangelegd. Zoals de stadsverwarming was, dus dat ligt er al. Ik weet niet hoe lang ja. Eh, dit is misschien over eh, tien, 15 jaar lachen ze om, om, om eh, of op besneeuwbare ledverlichting lachen ze om, Dan hebben ze weer wat nieuws gevonden, heel eenvoudig. Maar Marcus, u vragen van, u zegt van dat is net na de oorlog gebeurd, hè, met, die, uh, met die stadsverwarming. Heeft dat project zich verder doorgezet bij alle andere wegen in, in Rotterdam of dat omgeving? Nee, weet ik niet, want ik, ik woon niet meer in Rotterdam, oh, okay, ik woon ja. in Den Helden, dus... He? Maar ik bedoel, daar zullen we het anders op gevonden hebben. Ja, nee, ik is... vraag me inderdaad af of het effectief wel of niet is geweest. Ik zei al, wij hebben het ook onderzocht om de hele weg van verwarming te voorzien... en daardoor sneeuwvrij te maken. Maar ja, maar dat, dat... dat bedoel ik niet. Ik bedoel, nee, alleen, alleen, nee, ik snap wat hij je aangeeft. Een veilige letverlichting. Ja. Nou. Maar uh, goed, Louis, dank voor het bellen. Oké. Okay. Dag 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Maar even, want als je, als je die buizen eronder legt... Um, dan kun je ook uh, zeggen, van nou, zodra de, het asfalt warm is... dan komt er warm water uit, dat gebruiken wij uh, elders. Zodra het koud is, dan pompen we juist warm water ernaartoe. Nou, dat doen, hebben wij dus op een stuk van de weg gedaan. Hè, ten behoeve van uh, die voorziening van, uh, van, van dat mobiliteitsgebouw. Uh, Inderdaad, in de, in de zomer uh, de warmte opslaan en in de winter de kou uh, opslaan. Hoe sla je het op trouwens, die warmte? Uh, ja, die, die warmte zelf, die wordt weer geleverd... die wij dus uit de weg halen aan de, aan de energienetten. Maar je vraagt mij nou naar een heel technisch systeem. Uh, ik zeg al, wat dat betreft, ben ik ben een eenvoudige wethouder. Dus de, de techniek heb ik niet helemaal. Maar uh, daar kan ik je niet direct een antwoord op geven. Maar ik weet wel dus dat we wel een gedegen onderzoek hebben gedaan. En uh, nou, dan blijkt toch een paar keer strooien... per jaar vele malen goedkoper te zijn als deze beziening te treffen. Jan van Loon is ook in de tweede uur te gast wethouder van de gemeente Os over de weg van de toekomst. Als u vragen, opmerkingen heeft of als u zelf innovatieve ideeën heeft. Zoals Louis net vertelde, die zei maakt die ledverlichting nou zo dat hij met een beetje stroom dat hij helemaal sneeuwvrij blijft. Bel ons op onze vaste nummers 0800 1121 en dan praten wij daarover verder. Clavo mi remo en el agua llevo tu remo en el mío creo que he visto una luz al otro lado del rio, el día le irá pudiendo poco a poco al frío creo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 Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es, es baldío. Que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo, creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, en yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro: rema, rema, rema. Ja, dit nummer won in 2005 de Oscar voor Beste Song. Het komt uit de film Motorcycles Diaries. Gorge Drexler, Alotro Lado del Rio. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Jan van Loon, de weg van de toekomst. Um, een van de dingen die jullie van tevoren bedacht hadden... is dat die weg moet CO2-neutraal zijn. Um, Hoeveel CO2 zou er vrijgekomen zijn, uh, of is er vrijgekomen bij de aanleg van de weg? Uh, via een heel technisch systeem is er berekend dat de aanleg van deze weg en schrik niet 15 miljoen kilo CO2 uitstoot uh, zou geven. Ja, het en... zegt me helemaal niks. Is dat veel? Ja, dat is heel veel. Een huishouden. Uh... Ja, nou ja, iets heel grappigs, want dat, dat leren je ook. Hè. Een, een hamburger maken, dat zou 1250 gram CO2-uitstoot zijn. Dus alles wat je fabriceert of maakt, levert CO2-uitstoot op. Een, een normaal huishouden, een gezin, uh, veroorzaakt op jaarbasis ongeveer 11.000 kilo CO2-uitstoot. Maar 15 miljoen is natuurlijk wel ontzettend veel. En waar Word, zit hem dat in? Wordt vooral veroorzaakt door transportbewegingen. Wordt ook veroorzaakt door het fabriceren en leggen van asfalt en van, van beton. Zware machines. Ja, zware machines. En ik heb aangegeven straks dat we heel veel damwanden hebben moeten slaan hè, in, in deze weg. Nou, en dat gaat met veel geweld gepaard. En dat levert allemaal CO2-uitstoot op 15 miljoen kilo. En in het kader van de duurzaamheid en innovatie van deze weg. hebben wij de aannemer die, het, die deze weg wil maken verplicht om dat helemaal helemaal dan ook te compenseren. En hoe doet een aannemer dat? Ja, dat is een hele opgave geweest. Uh, een aannemer die gaat kijken welke materialen kan ik uh, gebruiken. Uh, nou, ze gebruiken bijvoorbeeld uh, voor, uh, voor de asfaltering, hè, voor, de, voor de weg uh, zelf, gebruiken ze steenslag. Die hebben ze uit Noorwegen gehaald. Dan dus zou je zeggen, ja, uit Noorwegen wat. Maar uh, daar wordt, uh, die steenslag wordt daar gewonnen. Met veel minder, ja. minder CO2-uitstoot uh, dan, dan, uh, dan elders. Inkopen is ook een heel belangrijk aspect voor die aannemer geweest. Uh, zij uh, moeten zodanig inkopen dat je minder transportbeweging hebt. Dus groen inkopen. Niet, uh, groen inkopen bij bedrijven die het kunnen leveren. Maar zorg er ook voor dat je dichtbij doet. Haal beton niet uit Friesland. Laat die wagens niet over de weg rijden. Voor ons, uh, was het, voor ons bedrijfsleven was het gunstig dat ze dat wel in uh, lokaal of regionaal uh, gingen halen. Maar daarmee nog niet alles uh, ge gecompenseerd. Zij hebben een, een programma gemaakt. Uh, waarin ze dus uh, huishoudens hebben aangeboden. om een scan te maken wat het zou betekenen. als ze van groen, van, uh, van grijs naar groene stroom gingen. En daar hebben veel huishoudens uh, gebruik van gemaakt. En dat betekent dat ze dat ook in mindering mochten brengen. En zo zijn ze. Maar, ja, maar dat uit... het laatste klinkt met alle respect als een rekenkundig trucje. Want die huishoudens hebben verder niks met de aandacht van die weg nee. te maken. Nee, maar als ze de mensen wel kunnen stimuleren om tot groen over te gaan, betekent dat toch naar de toekomst toe. En dat is weer over een periode van vijf jaar berekend, minder CO2-uitstoot. Ja. Dus zij hebben wel mensen gestimuleerd om naar groen uh, over, over te gaan. Energie uitwekken. We hebben op onze eigen bedrijfsgebouwen van de gemeente hebben wij zonnepanelen nu uh, gerealiseerd. Die leveren ook weer uh, energie op. En zo ben je tot een pakket maatregelen gekomen. Dat je die. Uh, nou, en ik denk dat dat ook echt uniek is hoor. Want ga maar eens een weg aanleggen die CO2-neutraal uh, vrij wordt. Ik weet dat deze aannemer daar ontzettend veel moeite mee heeft, uh, mee heeft gehad. Maar het is hem wel gelukt. Jasper, goedennacht. Goedenacht. Ik ben met de rode oortjes aan het uh, luisteren. Ik dacht aan de beweging die auto's maken over een snelweg. Dat geeft altijd een soort, een soort, soort stuwkracht met zich mee. Als je daar nou windturbines aan de zijkant van, naast de vangrail zet. zou je die energie er niet kunnen gebruiken. gewoon weer om het terug te winnen. wat, het, wat, het, wat de aanleg van de weg heeft uh, gekost. Dus eigenlijk, dus, dus de beweging van de auto's, of het nou gewoon is op gewicht, dat zou ook kunnen. Dat kan ook prima, hydraulische systemen. Op een, op een bepaald wegdek waar ze 130 man mogen of zo. Mm -hmm. Waar een goede, goede jetstream achter de auto's is. Een vrachtwagens, vooral. Als dus je met een caravan naast de weg staat. en dan komt de vrachtwagen langs, dan gaat je caravan heen en weer. Nou, die kracht kan je omzetten in energie. Net zoals de, wat ze in Engeland doen met, uh, met de vloed in de app. Jan van Loon. Ja, yeah, dat is... Een simpele yeah. vraag hoor. Ja... Yeah. Maar hij is natuurlijk wel technisch hè. En, uh, de, dus, ja, ik zou hem aan de techneuten moeten, moeten voorleggen. Maar kun, kun je ook voorstellen, dat is mijn eerste reactie, dat je langs een, een, een weg die toch, uh, toch ook zijn beeldkwaliteit moet hebben, dat je niet langs een weg wil rijden die helemaal voorzien is van, uh, van windturbines? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dan, nee dan, dan, dan heb je het verkeerde beeld. Kijk, er dus wordt in tunnels worden ook vaak van die dingen aan het plafond gangen om de doorluchting door te laten stromen. Ja, ja. En dat zijn geen windmolens, dat zijn meer turbines. Ja. Dus het is een soort, soort, soort PVC-buis met een molentje erin. En die, die kan je gewoon al heel onopvallend uh, uh, naast de uh, snelweg uh, zetten. Ja, ik bedoel, uh, is ik dat, is dat je eigen idee of heb je, daar, uh, heb je dit al ergens in een bepaalde vorm... of heb je dit ergens gezien waar, waar dit toegepast wordt? Ja. Nee, ik, ik, ik, ik heb te weinig geld om daar een octrooi op te zeggen. <laughs> ja. ja. Maar ik, maar ik weet, weet wel dat ze eens een keer de afsluitdijk zijn overgegaan met een fiets, met een, met een propeller erop. Dus ja, god, wind is ook een, is ook een kracht. En op de snelwegen. Ik, ik woon vlakbij de weg. En als ik daar uh, langs ga staan, op, op, op de spits als het lekker doorloopt of niet, dan, uh, dan voel je toch elke keer die, die dreun van die wind. En dat gaat tegen die vangrails, dat is allemaal energie wat allemaal verloren gaat. Nou, het is, een idee. Het. het is een idee. Kijk, ik zei al, we gaan evalueren. De provincie in Noord-Brabant gaat kijken welke ideeën ze mee kunnen nemen. U geeft weer een nieuw idee aan, dan moeten ze maar eens onderzoeken. Ja, een lange PVC-pijp met allemaal groefjes erin en daarin turbines. Ik bedoel, ik kan het reflecterend maken, ik kan het een ja. mooi kunstwerk ma maken. Het en is een het idee het, om eh, aan de techneuten mee te geven. En als het energie oplevert, is het al meegenomen, zeg ik altijd. Ja, klopt. Niks, oh. niks, niks verloren laten gaan. Heel succes hè, met je projecten. Okay. Dank je wel. Dank okay. je. Ja. Dank je. Um... Ja, dit, dit, dit, dit, dit soort hele innovatief ideeën, dat is natuurlijk lastig, omdat dat geen ideeën zijn die jullie toege, uh, genomen hebben, uh, toegepast hebben. Maar uh, ben je er wel van overtuigd dat er nog veel meer zou kunnen? Ja, eh, maar je moet. We hebben we nu hebben een ideeënboek gemaakt. Van, eh, ik heb straks gehad over creativiteit en ontbijtsessies. En er zit groen en grijs bij elkaar. Om maar iets te noemen. Er was ook een idee om heel deze weg te overtunnelen. Eh, of heel deze weg niet op het maaiveld, dus zeg maar op gelijk vloers te leggen. Maar op palen te zetten. En zo deze 6,5 kilometer te realiseren. Dus ja, er zijn 200 ideeën. Maar wat vind je daarmee? Die, die op, op, banen, op, op banen, ja? ja, maar dan kun je niet meer afslaan. Dan vraag ik me af: van, uh, hoe kom je dan uh, in, in die zijstraat? Hoe is Oost- en in de Industrietreinen uh, bereikbaar? Soms denk ik wel, ja. dan zijn er, ik, heb het in, ik ben in China geweest. Dat is heel innovatief. Dat doen ze het wel. Ja, dat doen ze het wel. Is Shanghai. En dan, dan verwonden ze en dan komen ze weer een stuk weg tekort. En gaan ze maar weer boven de andere weg. Dus dat was wel heel vindingrijk. Dus de Chinezen zijn ons wat dat betreft voor. Maar ik weet niet of het hier in, in Nederland lukt. Maar we hebben op onze website een heel mooi ideeënboek staan. Met 200 ideeën. Waarvan een aantal het wel hebben gehaald. Maar ook een groot aantal niet. Maar die ideeën die staan er nog steeds op. Dus andere gemeenten zien. Die, die willen komen neuzen, die zijn van harte welkom? Wij, uh, aan iedere gemeente die het wil zijn... die is welkom uh, bij ons uh, inf informatiecentrum. En die, ge en die zijn er al heel veel geweest, heb ik straks verteld. Maar die ge geven wij alle informatie die ze wensen. Hans Rehuis, goedendacht. Oh, sorry, ik dacht dat we Hans uh, aan de telefoon hadden. Hans Rehuis... Hans Reyes, die, die vraagt uh, hoeveel aannemers hebben zich ingeschreven... voor de realisatie van deze weg. Want uh, bij het Rijksmuseum was er maar één. Uh, was het ook zo in Os. Want Os heeft blijkbaar zegt u, voor de duurste oplossing gekozen. Nou, nee, we, uh, ja, het is de duurste oplossing geworden vanwege de innovativiteit om dat te realiseren. Maar wij hebben de, uh, de zes grootste aannemers van Nederland. En ik ga ze niet allemaal noemen, want ik weet ook niet meer uh, wie wat is. Maar ik weet wel dat de zes grootste aannemers van Nederland. die hebben ingeschreven om deze weg te mogen uh, te, te kunnen uitvoeren. Uh, uh, uh, en goed uh, die hele uh, selectie daarvan die was ingewikkelder en anders dan normaal gesproken want het ging ook over de innovatieve ideeën die ze in een af apart afloop aan moesten leveren um, vonden ze het allemaal leuk en gezellig om het ja. op die manier te doen ik heb daarvoor de compliment ontvangen, eh, nagenoeg van alle aannemers... de wijze waarop Os deze weg heeft eh, aanbesteed. En vooral de wijze Os en de provincie, want ik moet dat niet blijven vergeten... hebben aanbesteed en de wijze waarop ze dus op deze manier... innovativiteit en duurzaamheid hebben ingebracht. Die complimenten heb ik echt mogen ontvangen. Um, ze hebben uiteindelijk een product, althans de, de aannemer die de klus gekregen heeft... heeft uh, uh, uh, iets neergezet wat bijzonder is... Kan hij die ideeën nu ook gewoon ergens anders uh, te gelden maken? Ja, ja natuurlijk. Uh, en dat is ook het, uh, voor de aannemer een, een uitdaging geweest... om deze weg te mogen realiseren. Want uh, natuurlijk uh, deze aannemer heeft wat dat betreft weer, weer een voorsprong... en de kennis uh, van, van de aanleg van, uh, van deze weg. En uh, dat kunnen ze elders ook uh, inbrengen. We praten zo even verder met Jan van Loon, wethouder Economie. In os, um, even luisteren naar Ellen Clark. Ellen Clark met Back in My World. Uh, ook in dit uur, mijn gast in Casaluna. Um, een van de bijzondere uh, aspecten van, van de, de weg van de toekomst is. Uh, althans bijzonder, maar de, uh, de, er sprake van een spoortunnel. Want uh, er zit een stukje drugspoor. Uh, hoeveel treinen gaan er over het spoor? Uh, elk, uh, het is een, een verbinding tussen Den Bosch en Nijmegen. En uh, elk uur, uh, of elk kwartier, uh, dus er zijn acht treinen. Acht treinen per uur gaan eroverheen. Ja, goed, is, uh, ja uh, personentreinen. En dat, uh, die kruising, dat is, dat, die spoorwegovergang, dat was een grote obstakel? Ja, want uh, acht, uh, dan praat je over een minuut tot anderhalve minuut. Nou, dan kun je uittellen dat elk uur de, de, het spoor uh, tien minuten dicht was. Ja, tot groot ongenoegen van iedereen die eroverheen wilde. Ja, dat, uh, dat, uh, en, en, en het lijkt misschien lang, maar het is echt niet lang. Maar de beleving van de mensen was dat die, die, die spoortunnel een groot knelpunt was. En dan heb ik het vage vermoeden dat het niet zo werkt... dat jullie een telefoontje met ProRail uh, plegen en zeggen... wij willen een spoortunnel, dat het dan geregeld is. Volkomen gelijk. Dat is een, een heel ingewikkeld proces geweest. We hebben uiteindelijk wel alle medewerking van ProRail gehad... om het zeg maar, op te zetten en, en te organiseren. Financiering niet. ProRail had daar een enkel belang bij. Die heeft het aan de gemeente overgelaten. Maar dan krijg je wel bijvoorbeeld dat de, de aanbesteding... waar we het uitvoerig over hebben gehad... ten aanzien van de spoortunnel niet aan de orde was... ProRail maakt zelf het bestek en die besteedt het aan. En in dit geval ook een andere aannemer heeft die spoor onder doorgang gemaakt. Dus ProRail bepaalt wie dat mag maken en de rekening die krijgen jullie? Ja, zo werkt het. Uh, maar op zich misschien niet heel erg onlogisch... want ProRail wil waarschijnlijk ook dat dat goed gebeurt... en dat het spoor niet uh, op een gegeven moment inzakt. Ja, natuurlijk. Ze hebben met allerlei veiligheidsvoorschriften te maken. Dus zij maken inderdaad zodanig dat uh, bestek... dat ze verzekerd van zijn dat er een, een veilige spoor uh, ontstaat. En de aanleg van, van die tunnel, daar hebben jullie een... een, een want dat was nogal een... een tamelijk stevig ingrijpt toch? Ja, dat is een heel bijzonder project geweest. Uh, daar heeft, uh, zeg maar, s'nachts hebben wij zelfs uh, tribunes geplaatst... Om, om, te, om te kijken, want wat is, wat is er gebeurd? Die treinen, die moeten natuurlijk dadelijk toch een gang uh, kunnen hebben. Nou, een spoortunnel uh, realiseren... Uh, dat gaat een uh, jaar of, of anderhalf jaar duren. Dan kun je het spoor niet uitgooien. Wat is er in dit geval gebeurd? Het uh, is vrij uniek. Uh, op sommige plaatsen in Nederland gebeurd, uh, is dat ook plaatsgevonden. Maar naast het spoor is er een plek vrijgemaakt om die spoortunnel die we nodig hebben, die tunnelbak, daar te bouwen. En zodanig uh, is hij daar gebouwd uh, dat uiteindelijk voor een weekend is gekozen om het spoor eruit te gooien. En hydraulisch, dus uh, zeg maar met, met, met, uh, uh, centimeter eigenlijk voor centimeter, want die, die was klaar. En dat was heel spannend, gaat het lukken of niet, uh, die, die bak onder het spoor. Te, te krijgen. Maar dan, dan moet je me even helpen. Want, want uh, uh, dat spoor, dat, dat, dat, daar zat grond onder. Dat is helemaal... Weg, ja, dat is... En, en is die grond dan eerst weggegaven... zodat er ruimte voor die bak ontstond? In We, weekend eruit gegooid. Dat betekent het spoor uh, er, eruit halen. Reels straf. Met, uh, Met mannenmarkt die bak maken... Dus uh, ik ben er een paar keer geweest, maar met, uh, met bulldozers. Dus die, die, die, die, die bakken uh, maken. Het gat, maken? Het gat uh, maken. Nou, op één plek, uh, aan één kant, was, uh, stond die tunnel klaar. We hebben daar tribunes overigens uh, geplaatst. Want we wisten dat daar heel veel belangstelling voor was. Er was heel veel gefotografeerd in de video. En in die nacht, met volle verlichting uh, en met ontzettend veel personeel, hebben ze die, uh, die tunnelbak onder het spoor. Uh, vrijdagnacht begonnen, zondagmorgen lag die uh, bak uh, op zijn plek. Uh, alles is meegevallen, want ja, het, zijn, het is centimeter, eigenlijk millimeter Zondagmorgen was hij klaar, toen hebben ze met alle geweld uh, uh, de, die, die spoorrails weer, uh, weer teruggelegd, gerealiseerd. En op maandagmorgen om 6 uur weer de eerste trein. Heel uniek om te zien. En, en, en, en, en u zat erbij en dacht, oei, dat is allemaal. Uh, het was gelukkig een Goede nacht. Goed. Het was een echt een koude nacht. Maar wel zodanig uniek. Dat, ja, dat, dat wou je ook wel gezien hebben. U bent er de hele nacht bij gebleven? Nee, nee we hebben een paar keer uh, geweest. Ik kon er ook niet, want de tribunes die bleven vol. Het <laughs> was gewoon geen plek voor de weg. Nee. Ja, ja, precies je werk. Allemaal goed afgelopen. Uh, en uh, nou ja, binnenkort uh, een feestje. En dan gaat de weg open. 8 september. 8 de september feestje. gaat het gebeuren. Jan van Loon. Hartelijk dank dat u hier was. Twee uur lang. Graag gedaan. En uh, nou ja. Uh, geniet ervan, van het feit dat, dat, dat het allemaal goed gegaan is... En dat de weg daar ligt. Dank, en een goede thuisreis. Dank je wel. Zometeen neemt de nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max... plaats achter de microfoon. Uh, als u blijft luisteren, een hele fijne nacht nog. Veel plezier met Astrid. Als u niet uh, blijft luisteren, dank voor het luisteren. Dat trouwens sowieso. En, uh, en een hele prettige nacht.